11 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties melden dat er in augustus ongeveer 5000 mensen zijn gedood in Syrië. Daarmee zou het de bloedigste maand zijn sinds de opstand tegen het regime van president Assad begon, ruim 17 maanden geleden. Ook vandaag was het een gewelddadige dag in Syrië, met volgens bronnen binnen de oppositie minstens 100 doden. Alleen al in het dorpje Alfan in de provincie Hama zou een aanval van het leger aan 21 mensen het leven hebben gekost. Omdat er nog mensen worden vermist en enkele gewonden in kritieke toestand verkeren, stijgt het aantal doden daar vermoedelijk nog. In Zuid-Korea is dominee Sun Myung Moon op 92-jarige leeftijd overleden. De verenigingskerk, die door hem is opgericht, wordt door velen beschouwd als een sekte... en de volgelingen worden dan ook wel Moonies genoemd. Moon werd geboren in wat nu Noord-Korea is. Midden jaren 50 begon hij zijn kerk in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Zelf claimde Moon dat hij miljoenen volgers had, maar volgens critici zijn het er niet meer dan 100.000. Moon werd in de jaren 70 en 80 bekend door massale huwelijksceremoniën. waarbij er soms vele duizenden volgelingen tegelijk trouwden. Dominee Moon overleed in een ziekenhuis aan de gevolgen van een longontsteking. Het Rijksmuseum in Amsterdam gaat 14 april volgend jaar weer volledig open voor het publiek. De dag ervoor is de officiële opening.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 Dinsdag wordt op verschillende luchthavens het werk neergelegd. Waar, wil de organiserende vakbond nog niet bekendmaken. Dat gebeurt zes uur van tevoren. Het cabinepersoneel onderhandelt al meer dan een jaar met de leiding van Lufthansa... over loon en andere arbeidsvoorwaarden, tot nu toe zonder resultaat. Afgelopen vrijdag legde het cabinepersoneel van Lufthansa het werk neer op de luchthaven van Frankfurt. Door de staking vielen veel vluchten uit. Rebellen in Mali zeggen dat ze een Algerijnse diplomaat hebben gedood... die ze vijf maanden geleden hadden gegijzeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Algerije... kan zijn dood nog niet bevestigen. Een leider van de rebellenbeweging heeft in een telefoongesprek... met het Amerikaanse persbureau EP gezegd... dat de diplomaat is geëxecuteerd om Algerije een lesje te leren. De rebellen hadden geëist dat Algerije verschillende leden van hun groepering... die daar onlangs waren gearresteerd, zou vrijlaten... De executie moet andere landen met gijzelaars in Mali duidelijk maken... dat het negeren van een ultimatum consequenties heeft, zo zei de rebellenleider. In het zuiden van Duitsland is een man van twintig om het leven gekomen... door een stunt op een speelterrein. Hij liet zich door drie vrienden met plakband vaststepen aan een draaimolen. Daarna maakten zijn vrienden een verbinding tussen de draaimolen en een auto. Een van hen reed vol gas weg, waardoor de draaimolen razendsnel begon te draaien...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 Knoet stierf in maart vorig jaar aan een hersenaandoening. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Ajax... in een tumultueuze wedstrijd met 2-2 gelijk gespeeld. Ajax kwam op voorsprong door Serrero... maar nog voor de rust scoorde Finn Bogasson twee keer voor de Vriezen. Aan het begin van de tweede helft werd Serrero... na een wilde tackle van het veld gestuurd... kort nadat hij voor Ajax de 2-2 had gemaakt. Eerder vanmiddag won PSV met 5-1 van AZ... Vitesse Feyenoord eindigde in 1-0, net als Twente tegen VVV. De Franse Formule-1-coureur Romain Grosjean is voor één race geschorst. Hij mag volgende week in Monza niet starten. Grosjean werd aangewezen als schuldige voor de crash aan het begin van de Grand Prix van België. De Spanjaard Fernando Alonso en de Brit Lewis Hamilton waren daarbij betrokken en konden niet verder rijden. De wedstrijd werd gewonnen door de Brit Jensen Button. Het weer. Vanavond en vannacht kans op mistbanken. De temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen eerst bewolkt. In de loop van de dag steeds meer zonnige periode. Het wordt zo'n 21 graden. De dagen daarna mooi zo na zomerweer. Met op dinsdag een maximum temperatuur van 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op Bruinzeelparket.nl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 Werk jij ook samen met jouw buren aan een groenbuurproject? Deel het op groendichterbij.nl en maak kans op 20.000 euro. Geen kolencentrales, maar zonnepanelen. Kies partij voor de dieren. Groendichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl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 In Voorschoten, onder de lindenbomen van de Voorstraat... startte ik vanochtend op de 10 kilometer van de mooie Vlietloop. Voor mij even geen Samsom in de lift, geen roemer en zijn coalitiewens... geen Rutte en zijn mogelijke, mogelijk niet onherstelbare breuk met Wilders. Ik ging lopen. Maar zodra ik uitgeput was gefinished... spoelde het politiek gehakketak en strategisch gemuggezift... deze zondag weer over me heen. En zo moet ik nog tien dagen door daarom overweeg ik tot 12 september zoveel mogelijk lange tochten... langs schilderachtige Hollandse riviertjes te gaan rennen. Desnoods tot ik erbij neerval. Ja, welkom, goedenavond. Welkom bij het Oog op Zondag. Ik zal niet met het gedicht eindigen zoals u van de vaste presentator John gewend bent. Ik begin met een gedicht. Een tweeregelig gedicht van Gerard Reven. Het heet Aan de Engel. Als gij mij tot het eind toe hebt geleid. keer dan terug en blijf bij Tijgertje. Gerard Reven was dat. Deze Tijgertje, jarenlang met levensgezel van Gerard Reven. is met Woelrad, een andere levensgezel. te gast in dit oog. Het tweetal schreef een onthullend boek. Ons leven met Reven. En verderop spreek ik met Boris Dietrich. over de Democratische Conventie in New York. die de komende dagen losbarst. En correspondent Lucas Waagmeester verklaart. Hoe en waarom Afghaanse politiemensen in opleiding hun eigen leraren vermoorden. Om 5 voor 12 legt de hoogbegaafde Ellen Sino uit hoe ze vanaf morgen eindelijk twee studies aan de universiteit gaat doen. Maar daaraan voorafgaand natuurlijk het nieuws van vandaag. Zondag 2 september. Wie wordt de volgende premier van Nederland? En van welke coalitie? De verkiezingen zijn pas over anderhalve week, maar nu al worden kandidaat-premiers gezocht. PvdA-lijsttrekker Samson laat weten dat hij wel in is voor die klus. De leider van de Partij van de Arbeid zit in de Tweede Kamer. Er is maar één uitzondering. En dat is als de Partij van de Arbeid de grootste partij wordt. U hoort het goed. Het is alles of niets voor Samson. Ik ga in geen enkel kabinet zitten, behalve als het mijn naam draagt. Roemer dan. De SP zit in een neerwaartse spiraal in de peilingen. Met welke uitslag is de SP-lijsttrekker tevreden? Ik ben tevreden als wij echt een hele goede uitslag neerzetten waardoor wij invloed krijgen op het beleid. Dus wel tevreden als hij geen premier wordt. Ja, soms is het ja nee heel erg moeilijk. Nou, laat, ik jou, ik laat ik hem op scherp zetten. Nee. Want dan zijn we niet groot genoeg. De kans dat Jolande Sap de volgende premier wordt, die is natuurlijk wel heel klein. Maar de GroenLinks-lijsttrekker hoopt wel dat ze in de regering komt te zitten. En dan heeft ze een duidelijke voorkeur. Dus je zal moeten samenwerken, of over links of over rechts. En beide vind ik niet ideaal, maar als ik moet kiezen... kies ik dan liever voor over links, omdat we daar meer, meer waarde mee delen. Opnieuw een bomaanslag in Damaskus. Vlakbij het hoofdkantoor van de chefstaf van het Syrische leger. Zulke aanslagen komen steeds vaker voor... De Syrische TV wees met de beschuldigende vinger direct naar de opstandelingen. Aan de zuidkust van Florida zijn 22 kleine walvissen aan land gespoeld. Een snel opgezette reddingsactie van omwonenden lukte maar ten dele. Het is onduidelijk waarom walvissen dit doen. Maar het zijn... Sociale beesten, volgens deze natuurbeschermers. Ondanks dit drama is Amerika nu vooral in de band van Obama bier. De president brouwt in het Witte Huis zijn eigen biertjes. Na lang aandringen heeft Obama het recept bekendgemaakt... En we kregen te zien hoe het wordt gebrouwen. We are in the White House kitchen and we are very excited because we are brewing our second round of uh, White House beer. This round we're actually brewing uh, another honey ale and we're gonna brew a uh, honey porter. De camera kwam zelfs op plekken die nog nooit zijn gefilmd. The official White House beer cellar, beer room. I'm not sure if any camera has been down here before. Als laatste brengen we nog een eerbetoon aan liedjesschrijver Hal David... die op 91-jarige leeftijd in Los Angeles is overleden... met misschien wel zijn bekendste well, be compositie. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Ja, er was veel meer nieuws vandaag. Bij Maastricht was er nieuws. Daar hebben duikers vandaag gezocht naar het stoffelijk overschot... van studenten Tanja Groen, die sinds 1993 is vermist. En dat deden ze op aanwijzing van Loet van der Gouw... die over sterk ontwikkelde extra zintuigen beschikt. Goedenavond, meneer Van der Gouw. Ja, goedenavond. Hoe moeten we u precies noemen? Uh, u mag mij roedeloper noemen. Een uh, roedeloper, ja. Geen wichelroedeloper nee, dus, nee. of paragnost? Nee, maar alsnogst al zeker niet. En een wiggelroederloper is het ook niet. Ik ben hoedeloper omdat ik met twee losse roeden loop. U loopt met twee losse roeden. <laughs> ja. De tijd uh, is te kort om op deze techniek ja. aan detail in te gaan. Daarom nu even naar de feiten. Vandaag is er een plastic buis opgedoken. En eerder deze afgelopen week een fiets die van Tanja Groen zou kunnen zijn. Ja. Wat heeft u uh, vooraf over die vondsten tegen de duikers gezegd? Nou, het is ten eerste geen plastic buis. Het is een metalen buis. Uh, ik heb de duikers aanwijzingen gegeven van de week uh, om te uh, gaan duiken op de plek die ik uh, aangewezen heb waar ze nu geweest zijn. Uh, met de bedoeling uh, dat, ik daar zou, dat ik verwacht daar iets te vinden wat met de, met de vermissing van Tanja Groen te maken heeft. Ja, maar u krijgt dus informatie over ja. allerlei voorwerpen. U krijgt uh, geen enkele informatie over Tanja Groen zelf. Nee, ik heb... De afgelopen vier jaar heb ik uh, vanaf uh, de Herbenenstraat, waar zij het laatst gezien is, sporen gevolgd tot de plek waar ik nu gekomen ben aan, uh, aan de Maas. Dat is in vier jaar tijd uh, opgebouwd. En al die sporen die hebben ertoe geleid uh, dat ik deze plek dus uh, nu uh, beschouw als de plaats waar zij uh, verdwenen is. Ja. Uh, overigens staat nog steeds niet vast dat de fiets die is gevonden ook de fiets van Tanja is. Hoe reageert, de, hoe reageert het politiekorps in Maastricht op de aanwijzingen die u geeft? Hoe reageert er nabestaanden ook? Nou, ik heb, uh, de fiets hebben wij boven water gehaald. We zijn er zelf uh, voor 100% van overtuigd dat het de fiets is, uh, gezien de kenmerken. En uh, de recherche hebben wij hem uh, ingeleverd uh, bij de officier van justitie. Ja. En uh, die hebben hem, uh, als het goed is, intussen bij het NRV uh, gebracht om sporen te onderzoeken. Maar u merkt bij justitie en bij de politie geen spoor van sceptisch. richting uw zoekmethodes Jawel. als uh, uh, uh, ja. roederloper? Jawel, dat wel hoor. Dat, uh, dat heb ik Toch ik ben, wel. Twee jaar geleden heb ik een uh, rapport ingediend, voor, uh, dat was de helft van, uh, van de zoektocht, zeg maar eventjes. En daar, uh, toen werd mij gezegd dat van hogerhand, dus, dus van justitie... Uh, geen gebruik mocht worden gemaakt met mijn, van mijn informatie. Ja. Stel nou dat het lichaam van Tanja Groen daadwerkelijk wordt gevonden. Vermoedt u dan dat uw vak Roedeloper meteen serieus wordt genomen? Uh, ik zou het nu al serieus nemen, maar ik denk dat er dan inderdaad... Uh, wat meer uh, serieus naar gekeken zal worden, ja. Goed, meneer Loet van der Gauw, roederloper. Niet te verwarren met wigelroederloper, nee, of paragnost. Dank nee. u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. En dan gaan wij natuurlijk uh, naar het, de krant van morgen... Heleen Ekker heeft hem al gelezen. Niet hem um gelezen, allemaal gelezen. Ja, ja, zeker. Ga je gang Helene. Ja, eh, Als winkelpersoneel gewond raakt tijdens een overval... is de winkelier aansprakelijk als hij zijn zaak niet voldoende beveiligd heeft. Dat stellen deskundigen en letselschadeadvocaten in het AD. Zij maken dat op uit het feit dat een vrouw smartergeld krijgt... nadat ze twee jaar geleden in de winkel waar ze werkte... tijdens een overval in haar hoofd werd gestoken. In de winkel waren op dat moment geen beveiligingscamera's. Ze werkten er alleen en had geen overvaltraining gehad. En de winkel had al vaker te maken gehad met agressie en geweld. Ik heb meermalen gevraagd om extra beveiliging... maar mijn werkgever vond dat niet zo belangrijk, zegt de vrouw. Het smarte geld bedraagt mogelijk tienduizenden euro's. De intensieve landbouw ligt ten onrechte onder vuur en moet juist nog intensiever worden dan hij nu al is. Dat zegt de voorzitter van de raad van bestuur van de Wageningen Universiteit, Aalt Dijkhuizen, in een gesprek met Trouw. Ook zal hij dat morgen zeggen in zijn reden waarmee hij het academisch jaar opent. We moeten straks 9 miljard mensen voeden die ook nog eens steeds meer vlees en zuivel willen eten, zegt Dijkhuizen. Dat betekent een verdubbeling van de huidige productie en dat met de noodzaak om minder grondstoffen en chemische middelen te gebruiken. Alleen de intensieve landbouw kan dat aan. Die geeft per hectare de hoogste opbrengst. Bovendien blijkt steeds meer dat de intensieve methode de minste milieuschade per kilogram product oplevert. Veel grote woningcorporaties zitten er warmpjes bij, meldt de Volkskrant. Van de 22 grote corporaties hebben er 19 geld genoeg om flink te investeren in de bouw van sociale huurwoningen. En dat is opmerkelijk, omdat woordvoerders van de corporaties vaak benadrukken dat het geld op is. Zo hebben ze geen geld om bouwprojecten over te nemen die nu stilliggen. En om het noodlijdende Vestia financieel te helpen, staan ze ook niet in de rij. En dan een opmerkelijk berichtje in het AD. Een gezin in Den Bos woont nu nog in een rijtjeshuis, maar neemt woensdag zijn intrek in een, intrek in een kasteel, het landgoed Kasteel Gelderop. Althans, voor een paar weken. De neef van de familie Bosman ontdekte bij stamboomonderzoek dat de familie het privilege had geërfd van hun voorouders. En dat is het tijdelijk gratis verblijf in het eeuwenoude kasteel. Aanvankelijk, zegt meneer Bosman moesten we vooral lachen, maar nu vinden we het wat eng. Ik heb mijn verzekeraar gebeld. Stel je voor dat er een beker ranja van de kinderen over het tapijt gaat. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Met mijn favorite mistake. En toen moest ik denken: ze is de ex van een zevenvoudig toerwinnaar, die nu net verklaard is tot nulvoudig toerwinnaar. Zou ze nou ook tegen hem gezegd hebben: Your favorite mistake? Zou ze hem toegezongen hebben? We gaan naar Afghanistan. Uh, bericht van uh, vandaag: de Amerikanen willen niet langer Afghaanse militairen en politieagenten opleiden. Dit jaar werden tijdens de opleiding al 45 westerse militairen gedood door hun eigen leerlingen. Afgelopen donderdag waren weer drie Australiërs slachtoffer van hun leerlingen die ze in de opleiding geven. Een bizarre ontwikkeling. Ik zoek een toelichting op deze ontwikkeling bij Azië-correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, goedenavond. Stoppen de Amerikanen nu geheel met het opleiden van Afghaanse politiemensen? Nee, zeker niet. Het gros van die opleidingen gaan gewoon door. Maar een hele belangrijke uh, die gaat inderdaad wel stoppen. Uh, en dat maakt inderdaad deze ontwikkeling toch wel heel interessant. Het is, het is echt een van de speerpunten van de, natuurlijk de exit-strategie van de NAVO. Hè. We moeten Afghanen opleiden, zodat zij zelf straks de veiligheid ter hand kunnen nemen. En ja, hier brokkelt dat aan de randen eigenlijk, begint dat langzaam af te brokkelen. Dat is inderdaad wel verontrustend. Oké, okay, en welke, welke mannen zijn dat nou die deze moorden plegen op Amerikanen, op Australiërs? En waarom zijn er nog geen Nederlanders slachtoffer geworden van deze? Is dit een Taliban-strategie, moet ik het zo noemen? Ja, de Amerikanen zeggen dat, uh, dat ongeveer een kwart van die aanslagen terug te leiden zijn tot de Taliban. Hè? Dus dat zijn infiltraties van Taliban of dat zijn jongens die zijn overgehaald om zo'n aanslag te plegen. Dus je moet je voorstellen, een recruit die wordt getraind door de Amerikanen. En die gaat natuurlijk s'avonds naar huis of in het weekend of die heeft verlof. En die wordt door de Taliban benaderd. Van, als jij weer terug op die basis bent, dan moet je een van die jongens, een van die buitenlanders neerschieten. Ja. Nou, sommigen zijn daar gevoelig voor en doen. Dat, dus, dat is een Taliban-strategie. Maar de Amerikanen zeggen drie kwart van die aanvallen, die zijn uh, daar niet op terug te leiden. En dat zijn vooral persoonlijke problemen, ruzietjes tussen die jongens, oplopende spanningen. Opgefokte jongens. Opgefokte jongens. Ja, en niet de vijfde dat, kolonne. Maar. Nee, ik, nou, kijk, de, de Amerikanen proberen natuurlijk de macht van de Taliban... hier wel een beetje te pagataliseren. Om, om uh, niet de, de, de, de Taliban al te veel krediet te geven hier. Ja. Maar vandaag, door, door dat programma natuurlijk deels op te schorten... geven ze juist wel een beetje toe... dat die infiltraties toch wel een groot probleem zijn. En dat ze daar echt wel mee zitten. Dus uh, in die zin, ja, die bewering die is niet helemaal, uh, niet helemaal juist. Nee. Waarom hebben Nederlandse politiemensen... die in Kunduz uh, Afghanen opleiden tot politiefunctionaris daar nog helemaal geen last van? Of gaat dat ook nog komen, infiltraties op deze manier... en aanslagen op de jongens en meisjes daar? Uh, ja, die angst is er natuurlijk vanaf het begin af aan wel. Er worden enorm veel maatregelen tegengenomen. Maar daarvoor moet je eigenlijk terug naar een vraag die jij eerder stelde, volgens mij. En dat is uh, de, groep die, de groep afghanen waar die trainingen nu worden stopgezet... dat is een hele specifieke groep. Dat is de Afghan Local Police, zoals zij worden genoemd. Een verwarrende naam. Het is namelijk geen politie... Uh, je moet zo zien, de Amerikanen hebben een probleem. Er is een legermacht in Afghanistan, er is een politiemacht in Afghanistan... die wordt getraind door Nederlanders, bijvoorbeeld in Kunduz. Maar er zijn heel veel gebieden over waar dat leger en die politie geen macht hebben. Het Platteland, afgelegen stukken Afghanistan, nou, die worden beheerst... bestuurd door milities, door privélegers, door klenlegers, door bendes... door allerlei he, gewapende leden van één familie, uh, in officiële groepen in ieder geval. En de Amerikanen die hebben gezegd... We kunnen twee dingen doen. We kunnen die groepen ontwapenen, hè, tegen ze gaan strijden, maar dat werkt niet. We hebben het al druk genoeg, notabene. Wat we dus ook kunnen doen is die groepen beter trainen en ze een onderdeel maken van het centrale gezag. Ja. Dus van een inofficiële vorm van gezag wordt nu dus een formele vorm uh, gemaakt, een officiële vorm gemaakt. En de Amerikanen hebben daarop heel erg ingezet... om die afgelegen stukken Afghanistan tot rust te krijgen. En het blijkt nu dus dat dat stuit op heel erg veel verzet en veel problemen. Ja, verzet en problemen. En, en dus zodanig dat er nu al uh, 45 westerse militairen de af, de, dit jaar gesneuveld zijn. Ja, ja, en dan zeg jij inderdaad van gaan die Nederlanders dat, dat lot ook tegemoet... Eh, volgens mij eh, moeten we het echt wel loszien van dit verhaal. Eh, de Nederlanders trainen echt een opgebouwde officiële politiemacht. Eh, de Afghaanse politie die wij eigenlijk verder proberen te professionaliseren. Eh, zij staan gewoon onder het gezag van de centrale overheid. Eh, dat is de Afghaanse nationale politie. Eh, waarvan je je natuurlijk wel kunt afvragen wie zijn die jongens, waar komen ze vandaan. Eh, die moeten natuurlijk ook worden gescreend. En de Amerikanen zeggen nu... Um, ja deze lokale milities waar we het nu over ja. hebben... waar ik je net over vertelde... dat is echt nog een, een gradatie inofficiëler... en ja. veel lastiger voor buitenstaanders om te begrijpen. En die moeten dus opnieuw uh, onder de meetlat van de, van de screening worden gelegd. Die moeten we opnieuw veel beter gaan bekijken. Ja. Um, eh, eh, en daar ook inlichtingen op uitoefenen... voordat we doorgaan met dat trainingsprogramma. Tot slot nog een korte laatste vraag. Is dit inderdaad het zoveelste teken... dat die uh, elegante terugtocht uit Afghanistan... ...gedoemd is helemaal niet elegant te blijven en elegant te worden? Ja, ik denk eerlijk is dat dat al een beetje aan de gang is. De NAVO moet steeds de ambities, meer ambities loslaten. Eerst was er natuurlijk het idee van er moet een eerlijk bestuur komen. We gaan nation beelden, we gaan plannen om alle kinderen moeten naar school... ...vrijheden garanderen. Dat soort programma's zijn eigenlijk al allemaal losgelaten. De enige ambitie die nog overeind staat in Afghanistan... dat is dan maar in ieder geval een veilig Afghanistan achterlaten. Hè? Uh, uh, dat is waar nu, waar nu aan, aan, wordt, aan wordt gewerkt. Dat is eigenlijk de enige pijler die nog over is. En die pijler van de internationale aanwezigheid... Uh, dat die in ieder geval op zijn mist uh, uh, overeind blijft. Nou, die brokkelt nu, dat is denk ik de grotere betekenis van het nieuws van vandaag... die brokkelt nu aan de randen en, uh, heel langzaam en voorzichtig af. Dus ja, het is inderdaad wel een beetje een trieste uh, gebeurtenis dit. Een trieste gebeurtenis en uh, voorbode van een nog triestere einde... van uh, de aanwezigheid in het land. Nou ja, we moeten natuurlijk wel gaan afwachten... Durf je afwachten. dat te zeggen uh, of niet? Nou, dat nou, weet ik niet. Kijk, volgens mij moeten we afwachten wat, wat voor effect die, die bijvoorbeeld die trainingen van politie en militairen heeft in de, in de bewoondere gebieden, Kundu, stad, eh, Kabul. Of dat op de langere termijn wel het, het gewenste effect gaat hebben: dat het in ieder geval daar eh, de komende jaren veilig blijft. Ik, ik zou echt nog niet die conclusie durven te trekken, maar wat je wel ziet. Is dat hè, de internationale aanwezigheid constant zijn ambities bijstelt? Euh, om maar die ambities, om maar de doelen te halen. En dat is natuurlijk wel heel triest om te zien. Uh, in die zin gaat het wel achteruit, dat moet wel gezegd. Goed, Lucas Waagmeester, dank je wel voor deze toelichting vanuit India. Maar je kent Afghanistan, want je bent er uh, vaak geweest. Dank je wel. I tell you met een lekker nummer, nummer marbles. Uh, het zouden knikkers kunnen zijn. Maar het is uh, tegen half twaalf in dit zondagse oog... en we gaan het over de uh, democratische conventie hebben... in de Verenigde Staten in New York om precies te zijn... want. Na de Republikeinen zijn deze week de Democraten bijeen om hun kandidaat aan te wijzen. Natuurlijk staat die kandidaat al muurvast. Maar voor, voor de officiële benoeming een feit is, volgen de duizend partijleden, misschien wel duizenden partijleden, reekse toespraken in een hal ergens in New York. En in New York is ook Boris Dietrich. Goedenavond. Goedenavond, die voor ons het oog de Democratische Conventie volgt. En met uh, u samen, Boris, kijken we even vooruit. Uh, het wordt natuurlijk helemaal niet spannend. Of gebeurt er toch nog iets spannends voor de race gelopen is? Nou, de race bij de democraten die in North Carolina samenkomen... Um, die is natuurlijk wel gelopen. Het wordt natuurlijk Obama met uh, Joe Biden als vicepresident. Maar wat wel spannend is, hoe de democraten... de redelijk succesvolle um, conventie van de republikeinen... Um, gaan, um, ja, een soort tegenwicht gaan geven... Bij de Republikeinen was uh, als grote verrassing eigenlijk... Anne Romney naar voren geschoven, de vrouw van Mitt Romney. En die heeft in haar toespraak de positie van de vrouw naar voren gebracht. En niet alleen de vrouw als dochter of moeder of uh, verzorgster... maar ook als werkneemster, als iemand die een eigen bedrijf kan hebben. Dus die heeft eigenlijk de, ja, de emancipatie van de vrouw enorm geholpen. En het gekke is dat um, wat we nu in uh, de Amerikaanse. Commentaren allemaal lezen, ook van vrouwen, die zeggen: van ja, die democraten, als we het over uh, dingen hebben, dan uh, ja, willen ze vrouwen aan zich binden door te hebben over abortus of geboortebeperkingsregelingen. Maar wij vrouwen zijn de meerderheid van de bevolking hier en wij uh, zorgen, wij zijn eigenlijk de ruggengraat van de samenleving. En wij zijn natuurlijk in veel meer dingen geïnteresseerd. Dus die democraten, die, die proberen ons een beetje weg te zetten en in een, in een soort doosje te doen, terwijl wij gewoon uh, ook in de economie geïnteresseerd zijn. Dus wat spannend gaat worden is of de democraten een goed weerwoord hebben op um, nou ja, het thema van de vrouw wat door de Republikeinen is geagendeerd. De, de vrouw geagendeerd door de Republikeinen. En voor de duidelijkheid, ja. uh, u zei het uh, North Carolina, u spreekt tot mij vanuit New York, hè? maar de conventie is in North Carolina. Ja, dat vanaf, klopt. Vanaf dinsdag, hè? Vanaf dinsdag. En Obama die komt zelf woensdag aan. Want Obama die uh, heeft onderzoek laten doen. Er zijn een aantal staten in de Verenigde Staten. Dat zijn dan de swing states. Het is helemaal niet duidelijk of dat nou naar de Republikein of de Democraten gaat. Dus die heeft besloten, voordat hij naar de conventie komt... gaat hij gauw nog even die staten af om toch te proberen twijfelaars en onafhankelijke kiezers... en met name dus vrouwen en Latino's over te halen... Ja. om op de democraten te gaan stemmen. Nou, maar toch even nog door op die vrouwendiscussie... en op de, uh, de veronderstelling in de Amerikaanse pers... dat de republikeinen het uh, bij de vrouwen een beetje beginnen te winnen... Aan de andere kant, als ik de afgelopen maanden, de afgelopen jaren... de standpunten van de Republikeinen in de abortusdiscussie eh, heb gevolgd... dan zou je toch ook kunnen zeggen dat de Republikeinse Partij... het bij veel vrouwen voor een deel verknoeid heeft. Klopt, dat klopt. Er zijn natuurlijk hele stomme en onhandige en domme uitspraken gedaan. Maar wat uh, tot heel opvallend recent. was... Heel recent ja. nog, maar wat opvallend was... is dat de hele top van de Republikeinse Partij... meteen die kandidaat uh, senator... Um, als het ware weg heeft gezet en ook heeft opgeroepen... stop met je campagne, trek je terug. Hij heeft dat niet gedaan. Maar dat uh, wordt door vrouwen in de Verenigde Staten weer gezien als... hé, hey, dat is toch wel interessant dat de top van de republikeinen... nu toch uh, hier afstand van nemen van die rare denkbeelden. En nu zijn dus eigenlijk alle ogen gericht op Michelle Obama. Niet eens zozeer op uh, de president, maar op Michelle Obama. Hoe kan zij, als het ware, de stem van de vrouw nu weer terugkrijgen naar de Democraten en wat zal ze nu als thema in haar toespraak uh, naar voren gaan brengen. En wat zijn de veronderstelde uh, mogelijke vrouwenthema's dan? Nou, uh, zij zal dus hoe dan ook breder moeten trekken... dan alleen over abortus en geboortebeperkingsregelingen ja. te gaan praten. Bijvoorbeeld vrouwen uh, op de arbeidsmarkt, zou dat kunnen? Dat er meer vrouwen uh, aan het werk zouden moeten kunnen in de Verenigde Staten? Zou dat een thema kunnen zijn? Ja, nou, zij heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt... ook uh, voor uh, haar strijd tegen obesitas. Uh, ook, ze heeft uh, zich heel sterk gemaakt om uh, uh, kinderen weer groenten te laten eten. Uh, en ze is natuurlijk zelf een voorbeeld van uh, een vrouw die altijd gewerkt heeft... terwijl ze ook kinderen had. Dus uh, ja, de verwachting is dat ze een beetje voortgaat borduren op die thema's. Ze staat ook heel sterk op het gebied van veteranen en de verzorging van veteranen als die terugkomen uit oorlogen. Um, dus de verwachting is dat die thema's in ieder geval... in haar toespraak wel naar voren komen. Ja. Maar ze zal uh. toch een extra slag moeten slaan. Ja. Uh, nou zei u net ook dat uh, de Democraten wellicht hun aandacht... ook meer zouden moeten richten op de Latino's. Uh, uh, uh, uh, zal dat zichtbaar worden op uh, de conventie? Absoluut. Um, er is onderzoek gedaan. Latino's en vrouwen, dat zijn dus de, de beslissende stemmers. En die kunnen uh, de winst naar de democraten brengen. Ze hebben nu uitgenodigd de burgemeester van San Antonio. Een meneer die Julian Castro heet. 37 jaar. En dat is echt een, uh, een, een grote belofte. Hij is ook herkozen in Texas dus als uh, burgemeester van San Antonio. Wat echt een prestatie is omdat Texas erg conservatief is. En in handen van de republikein. Hmm. En hij mag nu de hoofdtoespraak houden die Barack Obama acht jaar geleden mocht houden, en waar hij zich toen in de kijker heeft gespeeld. En dat gaat die Julian Castro nu doen. En de bedoeling ja. is natuurlijk dat hij als bekend en beroemd Latino die Latino stemmen uh, aan zich weet te binden. Ja, nog eventjes. Op welke punten zullen de Democraten zich de komende dagen in North Carolina gaan afzetten tegen de Republikeinen? Ja, het zal toch met name over de economie moeten gaan. Um, uh, Mitt Romney die afficheert zich als een succesvolle zakenman en die zet. ...Obama weg als een soort ja iemand die uh, eigenlijk weinig gepresteerd heeft. Dus um, de democraten zullen nu echt in hun toespraken moeten laten zien... ...hoe ze die economie weer aan uh, kunnen laten zwengelen. En ze zullen dan ook echt met wat concrete voorstellen moeten komen... ...zodat ze zich echt kunnen um, ja, afzetten tegen de republikeinen... ...die heel ervaag waren ja. in hun toespraken daarover. En, en zijn het dan de democraten nou nog radicale voorstellen te verwachten... ...om die financiële sector nu eens hard aanzetten te pakken of zullen ze die sector ongemoeid laten tijdens de conventie? Nou, ik denk dat ze daar wel wat woorden aan zullen wijden. Maar heel geen radicale voorstellen? Die... Nee, en die sector is ook erg moeilijk aan te pakken. Bovendien is er natuurlijk geen meerderheid in het huis van afgevaardigden. Dus alles wat Obama voorstelt... Ja, dat moet toch ook nog door het huis en door de Senaat goedgekeurd worden. En dat ja. zal moeilijk zijn. Nou, dan tot slot. Waar gaat u zelf op letten, Boris Dietrich, tijdens de conventie? Wat, wat is uw ja, concentratiepunt... <laughs> nou, wat ik erg belangrijk vind... is dat er een zekere irritatie hier in de Verenigde Staten, uh, Verenigde Staten bestaat. Iedere keer als Obama zegt... ja, ik heb zo'n ellende en zo'n puinhoop georven van, uh, van George Bush, mijn voorganger. En uh, toen kwam die crisis eraan en het is allemaal zo moeilijk. Uh, dus ik hoop echt dat hij uh, kan laten zien... ik ben nu vier jaar aan de macht geweest... en als je mij je stem geeft voor nog eens vier jaar... dan zorg ik dat ik... op een een aantal concrete punten die economie vooruit gaan helpen. Dus ik ga heel erg letten op wat voor concrete maatregelen... gaat hij voorstellen die realistisch zijn. Hmm. En die uh, nou ja, de samenleving vooruit helpen. Nou, we blijven de conventie volgen. En is er reden toe, dan gaan we u zeker nog horen... Uh, in de loop van de komende week. Uh, Boris Drietri, dank u wel vanuit New York. Graag gedaan. Ja, de Chieftains en Rai Cooter. Persecution de Villa. En dan twee mensen die uh, toch toch buitengewoon is dat ze hier zitten. Het zijn uh, twee voormalige levensgezellen van de grote schrijver Gerard Reven. Uh, goedenavond, Willem Bruno van Albeda. Goedenavond. goedenavond. Hoe verliep jouw eerste, ik mag jij zeggen... jouw eerste ontmoeting met volksschrijver Reven in december 1963? Ik had... Een recensie gelezen van op weg naar het einde in de NRC. En daar stond een mooie foto bij van Gerard. Dat heeft me aangemoedigd om hem op te zoeken in het telefoonboek van Amsterdam en uh, gewoon naar zijn huis toe te gaan en aan te bellen. Dat was wel even moeilijk, maar ik werd vriendelijk opengedaan en uh, het was de dag na zijn verjaardag trouwens. En uh, ja, het had. Er waren nog mensen op bezoek, dus het schikte niet zo goed. En toen hebben we weer een nieuwe afspraak gemaakt. Welk beeld heb je van Gerard Reven als hij je aankijkt? Als je aanbelt, hij loopt die trap op. Ja, een vriendelijk uh, man. Vriendelijk, uh, een beetje boerse man. Vrij jong was hij nog, 44 of zoiets, geloof ik. Nou, en... nou dan ga ik naar, naar Henk van Manen. Uh, uh, Henk van Manen, uh, we, hadden, we hoorden net tijgertje hè, in ja. de boeken... Ja. En Boerrat is geen vermanen. Hoe was jouw eerste ontmoeting? Uh, dat is op uh, 12, november 12 november 1969. Tijgetjes verjaardag. Na het zien van de, de live-uitzending in de Vondelkerk... de huldiging uh, in oktober van dat jaar... Je hebt daarna zitten kijken op televisie. Heb ik uh, ja? bij toeval gezien dat is het fragment, het uh, finale eigenlijk. En dat heeft me... Toen heb ik besloten om uh, een vriend een, die, die ik had leren kennen... een vriend van Gerard en Tijger, die hem kende... te vragen of ik misschien uh, Gerard en Tijger eens kon ontmoeten. En dat kwam goed uit, zei hij. Tijger is 12 novemberjarig... en als ze het in Amsterdam vieren, mag je misschien wel mee, mag je misschien wel komen is gelukt. En, en dan het, zie je Reven voor het eerst. En wat herinner je ja, je van dat moment? Hij had hetzelfde pak aan als in de Vondelkerk. Dat herinner ik me nog heel goed. Het paarse overhemd. En de gestippelde ge, ge, ge, das. En het donkerblauwe kostuum. En hij uh, was heel... Het boers... Nee, hij was heel wat. Hij was heel... Heel aardig. aardig. Ik was natuurlijk heel zenuwachtig. Twee keer, twee keer wordt beschreven hier een, een ontmoeting met een aardige man. De lezers en de luisteraars naar het oog die uh, uh, het werk van Gerard Reven kennen... die weten dus dat Willem Bruno van Albeda... de tijgertje Revens levensgezel was van 63 tot 75... en Henk van Manen, uh, jij was levensgezel vanaf 69... Jullie boek is klaar. Ons Leven met Reven heet het. Ja. Ik heb het dit weekend gelezen en ik vind het wel een onthullend boek. Omdat het op sommige momenten niet zo ontziend is... Uh, over het karakter van uh, Gerard Reven. Maar nog een vraagje vooraf. Waarom nu dit boek, zes jaar na zijn dood... 37 jaar na het einde van jullie relatie met Reven? We hadden eerst helemaal geen tijd, want we moesten een nieuw uh, bestaan... Middelen van bestaan opbouwen. En die middelen dus... van bestaan zijn nu uitgeput en nu moet er een boek komen? <laughs> nou, we hadden eigenlijk nog steeds geen tijd, maar we vonden dat het nu eindelijk maar moest. Eindelijk dus maar maar het zit er een commerciële kant aan? Mag hoor. Uh, ja, ook wel. Het okay. kan uh, mogelijk ook een bijverdienste zijn natuurlijk. Goed, Zullen dus we eens even luisteren naar een klein fragment. Uh, Geert Reven heeft in het openbaar ook gesproken over zijn relatie met jullie beiden. Hey, jullie hadden eigenlijk, ja. mag ik zeggen, een driehoeksverhouding? Zo heet ja, het ook ja, ja, ja. een Homo-driehoeksverhouding. Ja. In 1971 wordt Reven geïnterviewd door Koos Postema voor de Vara. En dan vertelt Reven over jullie gezamenlijk verblijf in Frankrijk. Ja, ja ik heb een uh, anderhalf hectare groot stuk land gekocht waar een ruïne op staat. En dat wilden we eerst herbouwen. Maar nu hebben we een belendend huis, wat geen ruïne is, gehuurd. Daarnaast. Zitten we, we ook, zitten we ook goed. Ja, ja. Daar zijn we een paar weken geleden geweest met uh, onze drieën... en met Henk moeder, met ons vieren. Zij, Henk's moeder, zorgt voor jullie? Hè? Zij doet het hele huis, ze doet alles helemaal nergens... hoef je meer aan te denken eigenlijk. Prima, hè? En ze vindt het erg plezierig en wij vinden het erg plezierig. Ja. Dus alles is prachtig. Alles is prachtig. Het lijkt hier dat jullie drie, Tijgertje, had en Reef... een gelukkig gezinnetje vormen. Ja, dat was ook vaak zo... Um, ja, het is toch niet goed afgelopen uiteindelijk. Maar waarom, waarom dat lachje, dat was er ook vaak zo? Nou ja, Gerard had veel ups en downs. Ja. Vooral smiddags had hij bijna altijd eigenlijk een depressie. En, uh, dat bijna maakte... iedere middag? Ja. ja. Behalve als hij uit moest, dan zette hij zijn beste bandje voor. En dan uh, speelde hij dat, hij dat het allemaal prachtig was. Inderdaad, net als in dit vraaggesprek. Maar in werkelijkheid was hij toch wel heel depressief. Altijd had een zeer depressieve inslag. Hij zei ook zelf dat hij manisch depressief was. Ik denk dat dat ook inderdaad zo was. Ja. Voelden jullie een tegenspraak tussen die depressiviteit... en ook nog de woede aanvallen? Want in jullie boek Leven met Reven... komen heel erg veel voorbeelden van onredelijke... Ja, dat had, ook, natuurlijk, had ook wel te maken natuurlijk met zijn... Uh, overmatig wijngebruik, um, dan verloor hij, ja, zijn remmingen verloor hij dan... en dan maakte hij zich steeds kwader. En dan liep het wel eens uit de hand, af en toe. Ja. <coughs> Dit boek is een heel persoonlijk document van jullie beiden. Uh, uh, ik vraag het aan Tijgertje. U, u publiceert uw eerste grote liefdesbrief ja. aan Reven. Ja. En dat is een heel persoonlijk ja. document. Uh, heeft u zich afgevraagd of dat uh, misschien wel niet... Uh, ja, veel, te, veel te veel privacy zou zijn om prijs te geven? Ik vind als je zelf beslist dat dat uh, kan gebeuren of moet gebeuren... dat het dan goed is. Ik vind alleen niet dat anderen dat mogen doen. En dat doen ze wel. Ja. Toen komen we meteen op het feit dat er een biograaf is. Noop Maas heeft uh, twee delen over even gepubliceerd. Jullie hebben ja. ook lange gesprekken met hem gehad. Wat voegt dit boek toe? Ik heb die biografie van Nopmaas niet gelezen, maar wat voegt dit boek toe? Staan hier nieuwe feiten in? Zeker. Welke Heel nieuwe veel. feiten? Het is, het is een totaal andere invalshoek. Dit boek is ons boek. Uh, beschrijft gewoon het ons huiselijk leven en alles uh, wat van onze gezichtshoek af gebeurd is. En ja, Nopmaas, dat is meer een wetenschappelijk boek eigenlijk, een verzameling van erg veel feiten. Ja. Eén onderdeel van het boek, ik vraag het aan Woelrat, de man die dan... Uh, je bent 22 wanneer je in het leven van tijgertje en reven komt. Uh, een van de elementen in het boek is uitvoerige beschrijving van seksuele escapades. In homoerotische zin. Uh, waarom daarvoor gekozen? Je had er ook iets, iets terughoudend in kunnen zijn. Eh... Uh... Noem een voorbeeld. Wat, uh, waar, waar, waarop heb je... Noem een voorbeeld. Uh, nou, <laughs> ik vind het eigenlijk een heel kuis ingehouden. Ja? Uh, ja heel kuis, uh, Misschien uh, ben ik dan wel heel erg nou, Ja, ik, ik denk ook dat je niet veel, ge dan, ja, niet veel gewend... Uh, wij zijn meer gewend, denk ik. Oké. Okay. Uh, want ik, we hebben juist... Uh, het had uh, veel... Uh, bijvoorbeeld de, de sadistische... De, de, de sadomasochistische sprookjes... Uh, die ik voor Gerard schreef. Gerard hield uh, van bestraffen, bestraffen van jongens. Dat was eigenlijk zijn belangrijkste erotische uh, uh, prikkel. Hij had een maniacale sadomasochistische aanleg. Dat was natuurlijk een groot probleem. Hm. Omdat uh, dat, was hij, dat maakte hem ook wel eenzaam. En uh, dat had ik natuurlijk nooit vermoed, dat, dat, uh, dat Gerard daarmee behept was... Dat was, uh, toen je die aardige man die uh, eerste keer ontmoette. Ja, toen ik dus uh, hem persoonlijk leerde kennen en later zijn partner werd. Ja. Want wij, je, je, bent, je beschrijft in het boek ook, uh, Henk, ja. uh, Henk, schuine streep woerrad... Ja. je beschrijft ook hoe hij jou tot wanhoop heeft gedreven. Hè? Uh, Gerard, uh, er is niemand geweest uh, die zo, uh, zo uh, zijn liefde voor mij op zo'n waanzinnige mooie manier en heeft beschreven, maar hij was ook degene die je heel erg uh, kon uh, treffen met zeer venijnige dingen. Ja. En uh, ja, daar ben je, dat is natuurlijk uh, enorm uh, moeilijk om dat te leren uh, te kunnen... Lekker. Nou, je komt in het boek met vele voorbeelden. Literair gezien is het. Reven wordt gezien door sommigen als een groot schrijver. Jullie publiceren vier pagina's lang. alle clichés, flauwigheden en dubbelzinnigheden van de grote schrijver. Uh, om een hele. Uh, uh, uh, ja. Oh. ja, heel snel. Ik ben ook maar gestuurd. Ik ben trots op jullie. Ik kak nog zonder bril. Ik leef voor anderen. Ik maak vandaag maar geen kak. Ik moet erom lachen ook, zei de man. Ze komen om geld en ik heb het niet. Alfabetisch geschetst het is bijna ontluisterend beeld van de grote schrijver die grossiert in clichés uh, en flauwigheden. Oh ja. Uh, ja, dat uh, hoorde hij de hele dag door. Ja, ja. Dat, was, dat was gewoon, daar uh, waren we het volledig aan gewend. Ja, dat, uh, dus dus En we hebben die... het zelf ook overgenomen. We spreken nog elke dag en die clichés. <coughs> ook met die verschrik... En dan moeten we lachen, dan denken we weer aan Gerard. Want dat valt je gewoon te binnen. En... Ja, veel mensen begrijpen het niet. Maar oh. als wij met elkaar praten, dan snappen we dat natuurlijk wel. Jullie zijn 37 jaar van Gerard Reven af. En je hebt het nog dagelijks over hem? Uh, ja, we, ik denk dat dat de manier. Ja, wij. Uh, Gerard is. Uh, uh, altijd is heel veel aanwezig in ons uh, leven. Ja. is uh, nog uh, net zo aanwezig als, als vroeger. Natuurlijk zijn er dagen dat je dat vergeet, maar dat je, dat je er niet aan denkt. Maar we hebben heel veel. Hij uh, heeft grote indruk. Heeft zeg, zeg maar gerust een, om een. een een, een, een waanzinnige grote indruk op ons gemaakt. En Reven heeft Woerat en Tijgertje eigenlijk samengebracht, want jullie zijn Zeker, sinds zekker. dat moment. Zeker. We hebben alles aan hem te danken en ja, levensgezelschap elkaar. Alles aan hem te danken. Hoeveel hebben jullie betekend met Reven voor de homo emancipatie in Nederland? Uh, ik denk dat het, uh, het, het, het huwelijk voor een, voor gelijke uh, gelijk geslachten, het, ho het homo huwelijk. Dat dat eigenlijk uh, te danken is aan uh, Gerard. Dat het de kiem gelegd is in de Vondelkerk in 1969, toen hij met Tijger voor het altaar stond. En dat heeft doorgewerkt. Dat uh, heeft heel alle beschaafde Nederlanders, en het zijn er gelukkig heel, heel veel, heel erg diep geraakt, getroffen. En dat is tenslotte veel, wel. Um, 20, 25 jaar later is dat het homohuwelijk geworden. Ja, en wat dat betreft uh, heeft het boek ook een aantal foto's... die illustreren die betekenis voor hem in de openbaarheid... en voor de homo emancipatie. Maar de grote lijn blijft toch de persoonlijkheid, het karakter... iedereen in Nederland weet, hè? iedere lezer, maar ook iedere kijker naar hem weet... dat het geen makkelijk karakter was. Laat ik er een punt uithalen wat mij bijna fascineerde... die Vergaande zuinigheid. Als er een licht bleef branden op de gang. Ja. dan kon hij een razernij ontsteken. Nou, zo erg was het nou ook nog niet. Zo maar... wordt het wel geschreven. Hij kon wel een hele, uh, daar heel, ook depressief van worden. Dat hij eigenlijk de dag verpest vond. als er iets mis was. Nou ja, als er ergens de hele nacht bijvoorbeeld licht op zolder had gebrand. dan was hij de volgende dag echt. was de dag eigenlijk mislukt. Zo voelde hij dat wel, ja. En zo was het, meer met kleine dingen. Hij was heel neurotisch, wat dat betreft. Ja. Dan ging hij in bed liggen, bijvoorbeeld. Dan was de sof, bijvoorbeeld de sleutel breekt af in het slot. Het begint ochtends. En, ze, en dat kan een reden zijn om naar bed te gaan. En om... Getroost moeten worden om, te, om hem weer op de been te krijgen. Dat, uh, hij kon eigenlijk geen enkel tegenslag he, verwerken. Ja. En dat deden jullie veel, hem troosten? <laughs> een inkijk... We hebben geprobeerd, ja, heel ja. veel. Heel ja. veel. Als je, uh, ja. Een bijzonder inkijkje in het leven van een, uh, een grote schrijver. Ik had niet verwacht dat zo lang na zijn dood en zo lang nadat <laughs> jullie hem voor het laatst ontmoeten... dat het. Tot uh, dit boek zou leiden. Ik heb het gelezen en ik wil toch, uh, omdat hij. Uh, tijgertje, ik spreek uh, jou aan. <laughs> omdat hij ook over jouw gedicht heeft. wil je eindigen op een zondagavond. eindigen we oh, het oog, eindigt John Jansen. vergaan het oog altijd ja. met een gedicht. wil jij eindigen met dit gedicht over jouzelf. Ja. Van de hand van Gerard Reven. uit 1965. Oké. Okay. <clears throat> omdat ik. Ik zou eerst de titel nog zeggen. Altijd wat omdat ik niet meer slapen kan, klim ik uit bed. Het is half vier. De dag verheft zich en ik zie uw gruwelijke majesteit. Wanneer ik dood ben, hoed dan Tijgertje. Al dus Tijgertje, die zelfs zijn eigen koosnaam heeft bedacht. En uh, ik sprak met Tijgertje en met Woelrad uh, over het boek Ons Leven met Reven komende week in de boekwinkel. Het is vijf voor twaalf. Ja, morgen begint het nieuwe academisch jaar. Dat deed ons denken aan de hoogbegaafde Ellen Sino... die wij in april spraken. Ze wilde op de universiteit twee studies doen... psychologie en taalwetenschap... maar dat lukte niet vanwege alle strenge regels. Want als je tentamen doet in het ene vak... dan kan je geen college volgen in het andere vak. Maar die colleges zijn wel weer verplicht. Nou, Alexander Rinnoy Kan vanaf morgen hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam... die beloofde in die oogaflevering... dat was in april iets voor Ellen Sino te gaan doen. Ellen, we gaan eerst even luisteren naar een fragment van toen. Ja, ik vind het heel frustrerend om te horen. Ik zou zeggen, Ines, vanaf 1 september zit ik zelf op de Universiteit van Amsterdam. Ja. Uh, kom eens langs, hè, dan, uh, dan regelen we iets voor je. Nou, Ellen Sino, dat was april van dit jaar. Heeft Rino de Kans zich voor je ingezet? Ja, zeker. Dat is uh, heel goed gegaan. Vertel eens. Um, ik heb hem de dag erna uh, gesproken en hij heeft gewoon ter plekke de voorzitter van het college van bestuur in Utrecht gebeld. Uh, zo tijdens de lunch had hij even zijn telefoon staan uh, en uh, toen heb ik uh, voor haar op papier uh, mogen zetten wat ik uh, eigenlijk wilde en is dat. Uh, Via nog een heleboel tussenstappen, nu denk ik uiteindelijk goed gekomen. Is. Goed, en die mevrouw is Yvonne van Rooij, uh, ja. Rector Magnificus van de Utrechtse Universiteit. Ja. Uh, kan het dan zo zijn dat uh, René Kan en mevrouw Van Rooij voor jou de regels een beetje soepel aan het toepassen zijn? Nou, dat valt er nog wel tegen volgens mij. In ieder geval, ik heb nu, er is een hoogleraar bij economie die gezegd heeft: Nou, ik wil voor jou wel proberen om dan uh, wat regels om te buigen. Uh, bij economie uh, en psychologie doen. En je zei, ja, dan doen we dat gewoon bij economie. En dan laten we dat psychologie maar lekker zeuren. Die hebben er dan geen last van. Ja, en je hebt er zin in twee studies? Ja, ik ben wel heel blij dat het nu voor het eerst eindelijk lijkt te gaan lukken. Ja, geen tijd meer voor hobby's dus, hè, En helemaal nooit <grijg> meer uitgaan. Nou, dat was vorig jaar toen ik even twee studies deed, viel dat wel mee. Dus ik maak me daar eigenlijk niet zo zorgen over. Nou, heel goed. Hoe, uh, Ellen Sino, dankjewel. Hoe een aflevering van uh, Met het Oog op Morgen... een ontmoeting tussen Alexander Rinnooy-Kan en Ellen Sino heeft opgeleverd... dat ze toch met twee studies morgen aan het uh, academisch jaar kan beginnen. Ik wens je daar uh, veel succes bij, Ellen. Ja, hartelijk dank. En wij gaan naar het einde van dit oog. Straks natuurlijk, uh, na twaalfen... Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Twee Jannen? Of twee Jannen? Of de echte Jannen? Hoe heet het programma? Na twaalfen. En uh, morgen natuurlijk uh, als vanouds. Morgen als vanouds. Nee, morgen niet Eva Jinek. Maar er komt ongetwijfeld een hele goede vervanger. U moet dan weer luisteren. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een letztes glas in steen. Niet het recht van de sterkste, maar het belang van de zwakste. Kies Partij voor de Dieren.